En wat je voor 9 uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer. mkbbrandstof.nl. Rust in je kop of je geld terug. Goedemiddag. Nog 79 kilometer in de 14e etappe. Het gaat op en af richting Lyon met 18 man aan de leiding. Die hebben de supersprint net achter de rug. Nou ja, sprint, Gio... Ja, het was geen sprint door Joaquin Rogas, de man die ja, het meest belang toch wel hecht aan de punten voor de groene trui. Want hij is sprinter, komt er alleen niet aan te pas in deze Tour de France. Hij mocht op kop, mocht hij over die streep rijden in Tizy le boer Gevolgd door Lars Bak en Jan Bakelands. Dat waren de eerste drie van dat sprintje. En ik zag zojuist het peloton daar met een achterstand van 3,5 minuut over die streep komen. Het blijft toch een gek mannetje hoor, die Mark Cavendish. Want uh, hoewel er geen enkel punt meer te halen was op die streep. Voor het groene trui kwam hij toch even op kop van dat peloton rijden met een kleine voorsprong en uh, zorgde in elk geval... dat hij zijn wiel eerder over die streep heeft gedrukt uh, dan uh, de rest. En uh, ja, er werd een beetje omgegniffeld in het uh, peloton. Het waren vooral de mannen van Sky die daar uh, toch wel uh, lachend op reageerden. En Kevin is die zich uh, gewillig weer liet terugzakken tot uh, in dat peloton. Het peloton en de kopgroep die op dit moment nog steeds... over dat glooiende terrein rijden. We rijden van Sempelsen richting uh, Lyon. ...en we rijden nu zo'n beetje aan de zijkant van de Beaujolais-streek... ...met mooie dorpsnamen als Fleury en Morgan... ...dan weet u wel lekkere wijntjes daar te drinken... ...daar rijden ze eigenlijk een beetje onderlangs in de richting van Lyon... ...het gaat op dit moment ook weer een klein beetje omhoog... ...betekent dat we in de buurt zitten van die derde coot... ...ook met die kopgroep van 18 man. Wat heet, een klein beetje omhoog. Uh, zit op een lastig stukje hoor, want het is gewoon 8% hier. En uh, hier is dus inderdaad die derde beklimming van de dag. De Côte de tizi le boer Direct dus opvolgend uh, aan die uh, tussensprint. Hele, hele, hele brede weg. Drie baans breed. Twee banen voor uh, de weg omhoog. Zodat uh, mocht er een camper voor, uh, voor je rijden bijvoorbeeld... die niet al te snel gaat, dat je die kunt inhalen... zonder dat je uh, al te veel risico's loopt. En één baan naar beneden en uh, het publiek dat allemaal... aan de linkerkant staat. Denkt, hé, hey, de renners, de kopgroep van 18, neemt allemaal de rechterzijde, we steken eventjes over. En dat zorgt voor uh, wat hectiek, vooral achter de kopgroep, waar uh, nu een paar gastenwagens even de ploegleiders in de weg rijden, terwijl vooraan de kopgroep gewoon rustig doorklimt met Jan Bakelands, daar in een van de eerste posities gereden. De Belg ritwinnaar dus al in deze ronde van Frankrijk, die nu weer naar voren komt. En ook hier op deze derde beklimming heel, heel, heel veel publiek ook veel Nederlanders een spandoek zojuist opgehangen aan de zijkant zeg maar, van, uh, van de berg, van de rots die daar, uh, die daar was. El Tendam is onze man, dus ook Laurens Tendam heeft al uh, behoorlijk wat supporters die uh, hier uh, staan om hem dadelijk aan te gaan moedigen. Als hij over een uh, dikke twee minuten zo'n beetje ook omhoog zal klimmen in dat peloton. Geen Belkinrenners in de kopgroep, de andere Belkinrenners beschermen. Tendam en Mollema zullen ze helpen in dat peloton, terwijl hier vooraan de 18 man nog... Nog altijd bij elkaar zijn. En dus als het ware in een soort busje aan groep omhoog klimmen. Op de derde klim van de dag. En als we hierboven zijn, zijn er nog 78 kilometer af te leggen naar Lyon. Radio Tour de France. Ici Radio Tour de France. Le spectacle de la NOS. Hey, hey, hey, hey. You just in. De Spice Girls uit 1998. En snel naar de koers. Want wat nou slechte benen? Wat nou gisteren een slechte dag? Daar gaat hij, hè, Gio ik denk dat ze gebeld hebben, Dione, mede namens jou en de fanclub van Johnny Hogeland. Dat hij toch echt wel even moet wat moet laten zien in deze etappe. Want hij is er vandoor gegaan. We hebben een kopgroep van 18 man. De namen hebben we al eerder genoemd. We hebben een peloton op 3 minuten en 30 seconden. En daartussenin, daar rijdt Johnny Hogeland samen met Damiano Kunego, de winnaar van de Giro in 2004. Een man ook die vier keer een etappe heeft gewonnen in de Giro. Twee keer in de Ronde van Spanje en nog nooit... een. Een etappe heeft gewonnen in de Tour de France. En Hogeland rijdt naar boven op die klim van de derde categorie. Die lastige klim dus. Waarvan we weten dat het ook voor een peloton best wel lastig is om daar omhoog te rijden. En ze laten ze gewoon wegrijden. De achterstand op dit moment van Koenigo en Hogeland. op die kopgroep van 18 man is 2 minuten en 41 seconden. En ik moet eerlijk zeggen, Sebastian, als ik kijk naar die kopgroep, het marcheert allemaal niet zo geweldig. Ze kijken een beetje naar elkaar. Nee, sir, je kunt ze inderdaad mee. Er nu en dan dat de kopgroep misschien wel iets te groot is. ja. Want aan de ene kant is het natuurlijk lekker. 18 man, dan kun je je een beetje verstoppen. Zoals we bijvoorbeeld Pavel Brut al een paar keer zagen doen. De rust van Katusha, die lange tijd achterin reed... en zich een paar keer om zijn ploegleider riep. Dus je hoeft niet al te lange beurten te maken. Maar ja, een nadeel heeft dat inderdaad natuurlijk ook. Als die kopgroep zo groot is... dat de samenwerking nooit eigenlijk goed op gang komt. Een van de Garmin-coureurs vraagt... Zijn ploegleider. Moeilijk te zien, even voor mij. Ik denk dat het Miller is, want volgens mij is het een van de langere renners. En uh, ze zitten er trouwens allebei nu een beetje achterin. Miller en Andrew Talansky, vaak paar keer gememoreerd al. Dat is dus de best geclasseerde uit deze kopgroep. Op 13 minuten en 11 seconden van uh, de gele trui. Van Christopher Froome. staat hij op de 17e plaats. En uh, uh, hij is dus best geclasseerde. Maar bijvoorbeeld ook Van Garderen zit hij bij. Was toch ook een man hè, die uh, eerder voordat de tour begon. Door Iedereen werd gememoreerd als een soort schaduwkopman bij BMC... voor het geval het met Cadel Evans niet goed zou gaan. Maar voordat Evans ook maar de kans kreeg om door het ijs te zakken... was Van Garderen daar al behoorlijk doorheen gezakt. Hij staat al op meer dan een half uur in het algemeen klassement. Kopgroep gaat weer dalen. Saint-Jean, La Bussière hebben we achter ons. Voordat we dat dorpje binnenreden, ging het nog best wel weer eventjes pittig omhoog. Het was geen officiële klim van de dag. Over officiële beklimmingen van de dag gesproken nog even de doorkomst... Op die kort van derde categorie, de korte Tizi Le Bourge. Eerste plaats, twee punten, blq En Hij werd uh, gevolgd door die TJ van Garderen. Maar Pierre Rolland, de houder van de bolletjesstruik, zal zich er nog geen zorgen om maken. Want uh, blq die uh, staat niet in de top 5 van dat bergklassement. De brede weg gaat nu behoorlijk snel naar beneden. En dus ontwikkelt de kopgroep een hoge snelheid, boven de 80 km per uur. Dan gaan we nu naar een andere tak van sport. Naar de MotoGP. Morgen de grote prijs van Duitsland. Hans van Lozenoord is op de Sachsenring. Goedemiddag, Hans. Uh, goedemiddag, Jan. Gisteren spraken we elkaar al even over de val van uh, Jorge Lorenzo. Hoe is het met hem? Uh, Na omstandigheden redelijk wel, zou men zeggen. Hij is uh, gisteravond, naar Barcelona gevlogen... is vanochtend uh, geopereerd door hetzelfde team... dat hem ook 14 dagen geleden rond de TT uh, van Assen geholpen heeft. En ja, men heeft daar geconstateerd dat het plaatje, het titanium plaatje in zijn linker sleutelbeen, dat dat verbogen was. Dat plaatje is vervangen door een rechtexemplaar. Uh, er is verder weinig schade uh, toegebracht aan zijn sleutelbeen. En hij ligt nu te herstellen in het ziekenhuis in Barcelona. En het laatste nieuws wat ik van Wilke Zelenberg heb gehoord is dat er morgenochtend wordt besloten of... De Yamaha's van Gorga Lorenzo vervoerd zullen worden naar de Verenigde Staten van Amerika. Naar Californië waar volgende week de volgende Grand Prix wordt verreden. Dus ja, die beslissing gaat morgenochtend vallen. Ik dacht heel even dat je wilde zeggen... dat ze gingen beslissen of hij toch nog in Duitsland zou rijden. Want zo, zo nee. gek zou die eigenlijk zijn, hè? Nou, hij zou de staat zijn. Ja. Maar hij heeft zelf uh, nu al gezegd... Uh, zo'n truck als in Assen, dat ga ik hier niet weer nee. herhalen. Mijn lichaam heeft toch een behoorlijke tik gekregen. Maar... Die als... morgenochtend gaat beslissen of hij gaat meedoen in, op de zakstelling... is Dani Pedroza, ja. want die is vanmorgen gevallen. En die is vanmiddag niet bij de vrije training teruggekomen. Ook niet bij de kwalificatietraining, dus... Die bevindt zich in dezelfde situatie als Lorenzo in Assen 14 dagen geleden bij de TT. Morgenochtend wordt beslist of Pedroza kan rijden. Hij heeft zijn sleutelbeen behoorlijk hard geraakt, is ook op zijn hoofd gevallen, hij heeft hij wat problemen gehad met de bloeddruk. Dus morgenochtend wordt bekeken of Pedroza aan deze race zal deelnemen. Wat was dat voor val? Het was een uh, ja het was ook een een gemene, een gemene uh, onverwachte crash in een rechterbocht. bocht. Helemaal niet verwacht. Hij ging ook absoluut niet snel op dat moment. Maar de achterwiel brak weg op ja, onverklaarbare redenen. Hij werd de lucht ingeslingerd, komt op zijn hoofd terecht, komt op zijn schouder terecht. Vandaar toch ook die hersenschudding die hij waarschijnlijk wel opgelopen heeft. Een lichte hersenschudding moet het zijn, want anders kun je helemaal niet meedoen natuurlijk. Ja. En ook die klap op die schouder. Dus ja, Pedroza, de koploper in het wereldkampioenschap voor Gorger Lorenzo. Misschien is hij morgen wel uitgeschakeld. Misschien wacht Lorenzo wel in het ziekenhuis in Spanje af of hij de beslissing neemt om naar Amerika te gaan. Of dat überhaupt nog zin heeft als Pedroza bijvoorbeeld morgen niet mee zou doen. Ja. Hoe, is, hoe is verder de kwalificatie Kaatsie afgelopen, wie heeft de pol uh, gepakt? Ja, de pol ging, uh, ja, natuurlijk, ja, zou ik graag willen zeggen naar uh, de andere grijpen kansen. De jonge Mark Marques. Dat uh, is de derde pol van, uh, van dit seizoen. Uh, de man die uh, derde staat in de tussenstand voor het wereldkampioenschap. De teamgenoot van Pedroza, die staat op precies. Daarnaast Kel Kruslo. Maar Kruslo is ook geavondor, die is ook gevallen tijdens de training. Heeft heel veel pijn aan zijn rechterarm. Valentino Rossi op de eerste startrij, op de derde plek de winnaar van de TT, voor het eerst op de voorste startrij sinds 2010. En wat nu stellen daarachter op de vierde plek uh, onze grote vriend Stefan Bradel die hier voor eigen publiek rijdt. En iedereen had verwacht dat hij wel uh, op de voorste startrij terecht zou komen, maar ook hij maakte een klein schuivertje in de laatste ronde. En hoe is het uh, met Jasper Iwema Hans? Ja, boven verwachting eh, moet ik zeggen, want ja, hij heeft een debacle achter de rug natuurlijk met het Petitie van Assen. Geen punten gehaald na een uitstekende kwalificatie. Ook zijn teamgenoot, Jacob Conva, kwam er absoluut niet uit de verf. Maar Idemar heeft het uitstekend gedaan vanochtend. Hij heeft de negende trainingstijd gedraaid. Dat betekent dat hij op de derde sluitrijn mag plaatsnemen. Dat is de ene naar beste kwalificatie uit zijn loopbaan. Op Discogri, waar hij zich heel goed op zijn gemak voelt. Hij heeft ook heel veel wedstrijden gereden voor het Duitse kampioenschap. Idemar is dus op de derde rij. Snelste is Alex Rins, de Spanjaard voor het Moeizal om de koploper in het wereldkampioenschap En op de derde plek de Portugees Miguel Oliveira. Dankjewel, Hans. We gaan afwachten of Dani Pedrosa morgen toch nog gaat meedoen. Jorge Lorenzo is er zeker niet bij. show was dat. Wouldn't it be good? 100 keer door de France. Het debuut van Ab Geldermans. 1960. Nog 24 uur, dames en heren. En dan zullen acht Nederlandse renners voor lange tijd tussen de wielen zitten. Tussen de wielen in gezelschap van 120 collega's. Verdeeld over maar liefst 13 ploegen. Onze Nederlandse equipe hebben we vanmiddag aangetroffen. Tijdens de lunch in Lille. En natuurlijk gaan we deze equipe even aan u voorstellen. Want morgen gaan ze beginnen aan het grote avontuur. Het avontuur dat heet de Tour de France. En de renners die dan graag een bijzonder flink gaatje... uit die prijzenpot van 430.000 gulden willen meenemen. Dat zijn dan Piet Dame, Jaap Kersten, Jo Dero, Ab Geldermans. Smaakt het op? Ja, heerlijk hoor. Hou we zo, joh. Koentjeniesten. De oude rot en veteraan in deze ploeg, Wim van Est, broer Piet van Est en last but not least, Martin van der Borg. Ik uh, heb hier de foto voor me liggen van de start van de Tour de France met de ploeg en met uh, Klaas Burg als ploegleider. We hadden een vreselijke fijne ploeg en uh, Wim die was echt een goede leider voor ons. En die heeft ons met al zijn ervaring heel veel dingen geleerd. Op Geldermans en de Tour van 1960, de debuut-tour, ja. dat doen we aan de hand van een plakboek. Want alles is bewaard, hè? Nou, mijn vrouw die, die, die was natuurlijk altijd thuis, want vrouwen mochten niet in de Tour de France. En uh, die moest onmiddellijk naar huis, die bracht me naar de start. En dan draaiden ze de auto om en dan was ze weer weg. En uh, ja, ja, als er dan klantenknipsers waren, dan ze, in die klanten stonden, knippen ze dat uit en dat deed ze in boeken. Dus ik heb eigenlijk van alle toeren Fransen die ik gereden heb, heb ik nog plakboeken bewaard. En je komt nou over 60 praten, dus voor mij was het, nou ja, makkelijk. Maar uh, ik sta toch te kijken dat ik, uh, ja, vooral in deze ronde, dat ik in de eerste, ja, de eerste week eigenlijk op gang moest komen. En ik weet niet waar dat in zat, want ik heb toch een goede voorbereiding gehad. Maar ik was zelf waarschijnlijk niet goed. En Want je ik... had ook al Luik Basternak gewonnen ja, dat jaar? Ja, ik had de Ronde van Duitsland. Dat was in uh, eind, nee, half mei ongeveer. Ja, dan won ik de Ronde van Duitsland. En twee dagen later won ik Luik Basternak en Dat was natuurlijk, ja, nou ja, God, iets groots. Het, eh, niemand, eh, nog nooit een Nederlander had de Ronde van Duitsland gewonnen. En nog nooit iemand die had eh, Luik Basternak gewonnen. Maar ben je op zo'n moment ook meteen in Nederlandse ogen een van de favorieten nou ja, voor de Tour? Dat, dat staat hier geschreven. Ik heb het een beetje... Ja, ben het even een beetje aan het lezen. En dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Maar dan kom ik dingen tegen. Dan denk ik, god, de voorspellingen waren... Abgellemans, hier hoog aangeschreven... bij de Italianen, bij de Fransen. Ik had er nog nooit gereden. Hè? Dus ik, moest, ik wist niet eens die berg, Ik wist niet waar ze lagen. Ik wist wel ongeveer waar de Pyreneeën lagen. <kijkt> bij Lourdes in de buurt ligt ook bies. Dat wist ik. en Ik was dat een beetje nagekeken. En dan blijkt gewoon een toeretappe over de Perissoude, over de Aspin. En er staat dan bij, Martin van der Borgen en Ab Geldermans, de beste bergbedwingers. Dus je kon het wel meteen. Ja, ja ik kon het wel meteen, zonder meer. Hier abgelden raak voor de start, altijd voorkomen de klutschrijten. En als ik morgens opstond, zei ik, doe jij je petje op? Doe je je handschoentjes aan of doe je weet ik veel wat? En dan reed ik naar de start toe en dan was ik mijn petje vergeten. of ik was mijn handschoentjes had ik laten liggen. En dat heb ik nog een beetje. Een beetje nerveus? <gij> nou, een nervositeit. Neus als kind al? Ja, als kind had ik dat al, ja. ja ik heb dat uh, meegekregen in de aard van mezelf. En uh, ik word regelmatig ook nog gevraagd voor tv en zo. En daar lig ik nachten wakker van. Zelfs van een gesprek met jou nu weer. En dan toch gewoon zo presteren? Ja, en toch presteren. Ja, nou ja, moet je luisteren. Dat zat ook in me, want ik was enorm gedreven. Ik trainde als een beest, want er was er geen eentje die zoveel trainde als ik. Strak je trouwens. Ja, maar dat heb ik nog een beetje. <laughs> nou, Dik ben ik nooit geweest. Ik heb er geen aanleg voor gehad, denk ik. Wat was voor jou het meest memorabele moment uit die Tour van 1960, die eerste Tour? Nou, het, het, ja, het mooiste moment, uh, ja, God, uh, dat ik toch twaalfde werd in de Tour. Hey, ik bedoel, het was mijn eerste Tour en ik had nooit zo de gedachte... dat ik zo'n Tour direct al zo eigenlijk voor in het klassement zou kunnen eindigen... Achteraf nu, als ik dat zelf lees, dan denk ik van, god, ik had toch wat beter mijn best moeten doen om niet zoveel tijd te verliezen. Want na de 9 etappe stond ik op 13 minuten, maar dat had helemaal geen 13 minuten hoeven zijn. Twaalfde in de debuuttoer, ja. een keer vijfde in de toer. Ja, en toch, het is gek, de meeste mensen herinneren jou als ploegleider. Want ja, ja. die eerste Nederlander die de toer won, hè, Jan Jansen, ja, ja, ja. daar was jij de ploegleider van. Ja. En terwijl Van Springel diep teleurgesteld nog over de baan ging, ging een van vreugde huilende Jansen de lucht in. Hij had wielerhistorie geschreven. Maar ik heb het niet gepresteerd. Ik heb er aan meegeholpen. Ja, ik, ik zou graag dat Jansen het ook zou zeggen. van God, Ik had een ploegleider, Ab Geldermans. Maar dat vergeet hij wel eens. En dat neem ik hem weer kwalijk. Maar dat maakt niet uit. Het is zo lang geleden. Dat, nou ja, dat zijn allemaal dingen, die, die, die, die gedachten. En, en, dat, dat, nou ja, dat hoort er gewoon bij. Dat is het mooie van de geschiedenis. Ja, Je kunt er altijd over vertellen. Je kunt erbij blijven dromen. Ja, ja, ja. Maar ja, de waarheid ja, ligt niet. Het enige is dat je het allemaal nog zo goed weet. En ik weet het nog heel goed. Want uh, nou ja, er zijn andere dingen in het leven. Mooie debuut van Ab Geldermans in 1960. Komt uh, Johnny samen met Koenigo dichter bij die kopgroep van 18, Gio en Sebas. Het antwoord is bevestigend. Hij komt dichterbij. 1,43 is nu nog maar het verschil tussen Koenigo en Hogeland En dat groepje van 18 man. Waar ze dus langzaam maar zeker naartoe rijden. En inmiddels is ook een van de ploegleiderswagens van Vakantseleid DCM erachter mogen gaan rijden. En dat is toch altijd prettig voor twee man die eenzaam in zo'n achtervolging zitten. Dat ze in elk geval steun krijgen vanuit die wagen. Er is nog een andere achtervolger, maar die gaat het niet redden denk ik. Dat is Oroz, de man van Euskaltel. De hele ja, een uur... Lang hebben die op kop van het peloton gereden om te kijken of ze het gat dicht konden rijden met de kopgroep. Dat lukte niet en nou is Oroz dus alleen gestuurd. Hij rijdt op 2.55 het peloton op 4.02. Daar doen ze het voorlopig nog even rustig aan. Maar de controle blijft er wel, want 4 minuten is nog steeds een gat dat te overzien is. Dat is uh, zeker zo. En uh, kijk niet gek op hoor. Als uh, Sagan bijvoorbeeld straks zijn man uh, op kop gaat zetten... zijn ploeggenoten. En uh, dat hij gaat proberen om er toch nog een uh, massasprint van te maken. Want Sagan moet uh, dit soort uh, beklimmingen toch goed kunnen verteren. Over beklimmingen gesproken, we zijn weer aan het klimmen. De vierde alweer van vandaag. Van de zeven in totaal. Col du Pilon. Een echte col dus in deze etappe van de tour. Deze veertiende etappe. Wat heet? Ruim zes kilometer lang met 4,4 gemiddeld stijgingspercentage. En dus moet er even stevig door worden geklommen... ook vooraan in die kopgroep. Het is een behoorlijk lintje, hoor, waar ze op dit moment, zoals ze op dit moment rijden. Het is David Miller die aan de leiding gaat... gemakkelijk te herkennen, want hij is veel langer dan Andrew Telensky. En dat voordeel hebben we ook bij het onderscheid... tussen Boergaard, die nu even overneemt, en TJ van Garderen. Want Boergaard is ook een lange Duitser. Kijk even achterom, tussen de Haag van Ken Bezor. En jawel hoor, daar zie ik hem langzaam maar zeker aankomen. Johnny Hogeland samen met Damiano Cunego. Ik denk dat het nog zo'n dikke anderhalve minuut is. Even luisteren wat de tourradio nu gaat zeggen. Uh, oh, nou, de tourradio zegt een andere mededeling. Een minder leuke mededeling dat Johnny Hogeland uit het wiel wordt gereden op dit moment door Damiano Cunego. Dus we hebben de kopgroep, en Dan Cunego die Hogeland heeft gelost. Ja, nee hoor, het is andersom. Hogeland die Cunego lost. De winnaar dus van de Giro van. 2004, die het wiel van Johnny Hogeland niet kan houden. Hoogeland op een behoorlijk zware versnelling, maar ze kennen hem, hem wel. Gewoon zittend op dat zadel, niet uit het wiel komen en dan maar rammen op die pedalen. Hij is duidelijk gedreven en heeft dus Damiano Cunigo gelost. Het verschil tussen de kopgroep en Johnny Hogeland. 1 minuut en 27 seconden. En ik hoop Sebastian Timmerman, dat jij een beetje in de buurt kan komen bij Aard Vierhout, wat uh, de ploegleider van Van Wij proberen hem te bereiken, maar misschien kun jij hem gewoon een microfoon gewoon voorhouden straks. Ga je dat proberen? We gaan... We gaan ja, wacht, dat zullen we straks al even gaan proberen. Maar we zijn bijna op de top van die kool. Nou, het hoeft niet nu. We zullen ongetwijfeld nu. even een afdaling volgen. Dus, <laughs> uh, precies, precies. Als het moment daar is, Dionne, gaan wij dat ongetwijfeld even proberen. Dank en je excuus bent. natuurlijk dat mijn Frans niet goed genoeg was om het goed te horen. Nee. Dat Hogeland dus uh, wel degelijk Koenigo loste. Geen probleem. Dank je wel. Tot straks. Dit is Radio 1. E. Het is half vier tijd voor het NOS-journaal. Mark Visser. Bij rellen in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast... zijn afgelopen nacht 32 agenten en een parlementslid gewond geraakt, zegt de politie. De Britse regering heeft 400 extra agenten gestuurd om nieuw geweld te voorkomen. Protestanten gingen gisteren de straat op om Oranjedag te vieren. Veel katholieken zien de parades als een provocatie. Bij een groot busongeluk in Moskou zijn zeker veertien mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen zijn gewond. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Een vrachtwagen botste vol op de zijkant van de bus. Op het zandpad in Utrecht zijn bij een actie tegen mensenhandel twee Bulgaren opgepakt. Alle prostitutieboten worden door de Cé doorzocht en de aanwezige prostituees worden ondervraagd. De twee Bulgaren zouden vier vrouwen hebben gedwongen tot prostitutie. En op de snelwegen in Frankrijk staan vakantiegangers vandaag massaal in de file. Ook in Duitsland, Zwitserland en Italië is het druk op de weg. De ANWB denkt dat de drukte na vier uur afneemt. Dat zijn de hoofdpunten uit de nieuws. Sportradio NOS de Radio Tour de France Met Johnny Hogerland in zijn eentje op weg naar de 18 koplopers. Ja, Gio, wat is het verschil? Ja, hij is er nog niet hoor. 1 minuut 25 wordt hier gegeven. Maar dat zou ook wel eens het verschil kunnen zijn van Damiano Koenigou naar de kopgroep. En dat betekent dat Johnny Hogeland op een mindere afstand rijdt van die kopgroep van 18 man. Want hij is wel degelijk weggereden daar bij Damiano Koenigou. En wij wachten inderdaad op de tijden. Terwijl nu ook het peloton langzamerhand bovenkomt op die klim van derde categorie. Die Col du Pion van 727 meter hoog. En we we eens even gaan kijken waar de kopgroep... ja wie daar als eerste boven komt. Is het opnieuw Bielka 3... die zojuist op de Cote de Tizi Le Boer... ook als eerste van boven kwam voor Van Garderen. En gaat hij ook hier weer die twee puntjes pakken... of is het dan toch weer Van Garderen? Kijk nu naar het peloton... waar het tempo nog steeds wordt gemaakt... door de brigade van de gele trui. En dan zien we een breed peloton daarachteraan rijden. Dat geeft aan dat het tempo in die klim niet al te hoog zit. Contador in de buurt van de de gele trui dragen. En nu zie ik Sonny Hogeland in de achtervolging. En ook hij zit in die laatste honderden meters van die klim. Maar we zijn zo benieuwd wat nou precies het uh, verschil is. Uh, Sebastian, jij zit achter die kopgroep. Misschien dat je, als je omkijkt, hoewel de weg is bochtig... er staat veel publiek... misschien dat je hem daar in de verte in zijn eentje kunt zien komen. Ja, ik uh, zie hem inderdaad aankomen. Hij zit bijna tussen de auto's. Hij had even het probleem dat het uh, ontzettend druk was... Bijna op de top van die uh, klim... En uh, daar was ook nog een fotograaf die op het laatste moment dacht: Nou, weet je wat, ik ga even afstappen om een foto te maken. We zijn trouwens inmiddels boven, dus op die Col de Pion. Dus 126,5 kilometer afgelegd. En daardoor uh, uh, kwam Hogeland even vast te zitten. Volgens mij zo'n beetje tussen de auto's. 55 seconden is het nog maar. Het verschil tussen de kopgroep en Johnny Hogeland betekent dus echt dat hij zo'n beetje de staart van de ploegleiders heeft uh, bereikt. In zijn jacht op de kopgroep. En heeft nu een afdaling om te proberen om. Uh, uh, het verschil helemaal te overbruggen Tourartiest! Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.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 ...toerartiest Dalida, La Vie en Roos... ...naar de actie in de tour. Want er is actie hè, Gio. Ja, er is actie in het peloton Marcus Boerkart die het even probeerde. Met zijn mooie gele schoentjes altijd makkelijk te herkennen. Het is ook een hele stijlvolle renner trouwens hoor. Die Duitser zit uh, prachtig als gegoten op zijn fiets. En we kennen hem allemaal nog als gele truidrager. Ooit in de Alpen als Duitser. Daar waar hij de gele trui pakte in Le Grand Bornand. Dat is een etappeplaats waar we dit jaar opnieuw naartoe gaan. Uh, ergens midden volgende week, eind volgende week zelfs. Maar uh, dat is nog ver weg. En, uh, maar Burckhardt probeerde even weg te rijden uit het peloton, maar is, of uit de kopgroep... maar is inmiddels alweer teruggepakt door die andere 17 man. Twee mannen dus van BMC daar in die kopgroep van 18... Boerkaart en Van Garderen. En wie weet, misschien is het straks wel de beurt aan TJ Van Garderen... de man die aan zo'n matige Tour bezig is... die absoluut geen schim is van de TJ Van Garderen van vorig jaar... toen hij de witte trui pakte in de Tour de France. Johnny Hogeland nog steeds in achtervolging... nog steeds alleen in achtervolging. Hij kwam tot op 54 seconden, maar inmiddels is die voorsprong van de kopgroep op Hogeland alweer opgelopen na 1 minuut en 12 seconden. En dan lijkt het er toch op dat het vergeefse moeite is geweest van Hogeland. Want ook Koenigo rijdt inmiddels weer op 8 seconden van Johnny Hogeland. Daarachter hebben we dan nog die Orros, de man van Euskaltel die er alleen nog tussen zit. En dan hebben we het peloton op 4 minuten en 16 seconden. 57 kilometer nog. De punten zojuist op de Côte de Pillon gepakt door Bielka 3 en uh, Andrew Tolensky, daar weten we dat ook. En wij gaan op weg naar het laatste trio-coach. Dat zullen de beslissende coach worden in deze etappe, in de finale van de etappe. En Hoogerland, ja, met de moed der wanhoop probeert hij in die langzaam naar beneden lopende afdaling. Het gaat allemaal niet echt stijl meer, maar probeert hij op de grote plaat het gat dicht te rijden. Maar hoe hard rijden ze in de kopgroep? Ja, ze gaat het hard hoor. Toch zo'n 70 kilometer per uur. Dit eerste deel van de afdaling was het stelste. Dat was ook uh, net zo breed eigenlijk als de bijna driebaans, uh, brede weg. Waar we nu op rijden tussen de bomen door. Met uh, eigenlijk allemaal van die hele mooie flauwlopende bochten. Nieuw asfalt zoals je vaak ziet in de toeren. Als de toer uh, langskomt, dan werden hoge snelheden behaald. En nu gaat het uh, dan ietsje boven de 60. Omdat het uh, tijd is om uh, bevoorrading uh, tot je te nemen in uh, de kopgroep. Maar de weg loopt desalniettemin nog altijd behoorlijk naar beneden. Voorbij uh, uh, de kopgroep die dus weer helemaal hersteld. Dus nou, dat Boergaard het eventjes uh, in zijn eentje geprobeerd heeft. Ze zijn dus weer met 18. Johnny Hogeland verliest dus terrein in deze hele snelle afdaling. Desal, ondanks het feit dus dat hij zich helemaal in zijn eentje kan concentreren. Maar misschien is dit wel in zijn voordeel. Want uh, er gaan toch vele armen op dit moment de lucht in bij uh, de koplopers. Veel van de rijders willen bieden. Uh, Nieuwe bidons, hebben, nieuwe bidons hebben van hun ploegleiders. Maar kijk even achterom. Nee, Johnny Hoogeland is nog niet in zicht... als de weg dadelijk ietsje vlakker wordt... en het gevaarlijkste gedeelte van deze afdaling voorbij is. Gaan we ons nog eventjes laten afzakken... om eens even te kijken waar Johnny Hoogeland uh, uh, precies uithangt... en of hij alweer samen met Damiano Koenigouw is. Het Top 100 Moment... Ja, op nos.nl slash tour staat de Tour Top 100. U weet het inmiddels. Een verzameling van de meest bijzondere momenten... uit de 99 voorgaande edities van de Ronde van Frankrijk. U kunt daar zelf ook op stemmen. Op uw favoriete momenten, Dus via nos.nl slash tour. Gerrit Solleveld heeft ook gekozen. En uh, zijn mooiste moment was zijn tweede Tour-etappe overwinning. De Sol, zoals die liefkozend genoemd wordt, rijdt alleen. En hij rijdt. Op kilometer 262, we hebben er vandaag 301 te doen. En Sol is bezig met, naar het zich laat aanzien, een winnende jump in deze etappe. Daar is hij voor zijn laatste 350 meter. De vijfde etappe, prima Sol. Het is een schitterend gebaar dit, op die afstand al. En zie hem lachen, en de trui gaat recht, de bril zat al goed. Schitterend, heerlijk, wat moet hij zich goed voelen. Wat moet hij zich goed voelen. Op weg naar zijn 19e overwinning als beroepszwemmer. Heerlijk. Gerrit Zolleveld, 7 uur en 43 minuten, ruim op de fiets... voor zijn tweede toer etappe die hij wint. Prima, hij is er. De leer haal de kurken maar van de fles af. Ja, Gerrit Zolleveld, goedemiddag. Ja, goedemiddag. De Sol bezig met de winnende jump, zei Mart. Wat zal hij zich goed voelen? Hoe voelde jij je toen, in 1990? Ja, toen voelde ik me eigenlijk wel uh, heel goed die, uh, die dag. Dat had ik ook al uh, zelf in de gaten. Vandaar deze lange ontsnapping. 301 kilometer, dat, dat waren nog eens tijden. Ja, dat was een aardige dag werk die dag. <laughs> en uh, Ja, dat is wat uh, acht uur op de fiets. Dus uh, ja, dat uh, maak je nu niet meer meedenken. Nee, daar moet je nu niet meer mee aankomen, geloof ik. Nee, nee, dat doen ze niet meer. Ik denk dat het ook uh, na die nooit meer zo'n lange etappe geweest is. Nee. Is deze overwinning, want, want je hebt er uh, in de Tour nog een, in 1985, dat was jouw uh, eerste. Is, is deze overwinning die je gekozen hebt specialer dan de eerste? Ja, de eerste was ook wel speciaal omdat het je eerste Tour is. Je bent een, een broekie en gelijk. De vierde of de vijfde dag won ik al die etappen, dus dat was ook heel speciaal. Maar die, die tweede etappe, die ik toen won, uh, ja, dat was de, zo legendarisch. Heel de dag slecht weer. Wind op de kant, valpartijen, Vion die stapte af. Uh, het was een en al drama. En als je dan de laatste honderd kilometer solo kon rijden... en uh, ik kan nog een aantal minuten voorsprongen... En keek hoe de pilotoen toen de tijd binnenkwam. Helemaal verscheurd en verbrokkeld. En het, was, uh, het was een slagveld. Kan jij je nog herinneren wat je die laatste kilometers hebt gedacht? Want, weet jij dat nog? Ja, ik had, wel, ik had genoeg voorsprong. Dus ik had wel zoiets van... Uh, ja, dit, uh, dit, uh, dit, uh, dit gaat lukken. En, uh, ja, ik denk ik moet gewoon uh, nu... Het was natuurlijk een beetje draaien. Een keer nog, een paar bochten. Het was nat, het was glad. En uh, ja, ik denk zo rustig mogelijk doorheen... En, uh, en ik had nog een, uh, ik had nog een zonnebril die ik, uh, die ik opbouw zetten. Dus dat heb ik ook uh, nog even gedaan. Daar heb ik de tijd voor. <laughs> ja, denk je dan, wat denk je dan nog meer? Alleen maar, ik, ik ga gewoon winnen. Ik ga gewoon winnen. Zoiets? Ja, ja dat had ik het laatste uur ook dat wel. Want ik denk, ze kunnen mij echt niet meer, uh, niet meer terugpakken. Want ik reed zo hard die dag. En, uh, ik denk, uh, en het voorsprong was gewoon, uh, was gewoon groot genoeg. Dus het was... Uh, was wel iets van, uh, dit ga ik redden. Je ja. uh, hebt die, uh, die Tour Top 100 bekeken. Zijn er nog meer momenten waarvan jij uh, uh, dacht... Oh, dat had ik eigenlijk ook die, die zou ik ook wel willen kiezen? Nee, ik heb eigenlijk alleen op mijn eigen moment gedacht. Kijk. Dat horen we graag. <laughs> Jij dacht met... Dat is toch het mooiste moment wat er was? Toch? Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Dat is hartstikke goed. Je loopt nu al, al jaren mee met de, met de NOS-equipe. Merk je nu, ja. want je zit nu ook in de Tour, merk je dat dit een, een heel bijzonder jaar kan worden voor Nederland? Ja, het is wel uh, grandieus allemaal wat er de uh, hele touren al gebeurt en dan wat er dan gisteren gebeurd is. Dat gaat uh, weer uh, heel even naar... Uh... Tijden van vroeger, uh, terwijl ik naar het wielrennen zat te kijken van, uh, van Jopie en van Jan Jansen en Merckx noem maar op. Ja, ja zou dit uh, bijvoorbeeld, want zo, toen jij jong was, keek je daarnaar en dacht je: dit wil ik ook? Ja, dat klopt, want ik, uh, ik weet nog goed, uh, toen uh, -Melke tour en stond ik ook achter het hek uh, in Parijs op het uh, Champs-Élysées. Dus uh, <laughs> was, als broekje te kijken en een paar jaar later lag ik bij me op de kamer, dus dat kan allemaal raar gaan uh, lopen. Ja, dus er zouden nu. Uh, uh, Jonge jongens zitten kijken die denken, wacht even, wat die Bauke doet, dat wil ik ook. Ja, laat me hopen. Het, ja. is, toch, het is toch een mooie sport dat wielrennen. rennen. Ja, jij zit er middenin nu. Hoe, hoe leeft dat daar? De goede nou, prestaties toen... van Nederland. Nee, natuurlijk zeker met, met uh, Nederlandse collega's allemaal hier met de Belgen. Dat is natuurlijk allemaal grandioos en, uh, wat er allemaal gebeurt. Dus uh, laat me hopen dat het uh, een vervolg krijgt. Ja, hoe denk je dat het zou kunnen eindigen? Is dat geel mogelijk? Ja, dat is denk ik een beetje te ver gegrepen, maar alles is natuurlijk mogelijk. Iedereen, uh, hij kan ook ziek worden de hele trein. Of hij, hij kan ook vallen of lekker rijden en uh, een raar moment krijgen. Ja. Dus uh, alles, is, uh, alles is mogelijk. En nou even naar vandaag, want je, je zit mee te kijken. Wat, wat Johnny Hogeland nu doet, is, is dat uh, iets wat misschien wel uit kan groeien tot iets moois vandaag? Nee, ik denk dat hij te laat is. Ja. De Charles noemen ze dit. De chasse patat van Johnny Hogeland. Dankjewel, Gerrit Solleveld vanuit Frankrijk. En nu, de muziek. Toe, toe, toe, toe, toe, toe, toe, toe. All goed, avec Radio Tour de France. De Tour. water van Brooke Fraser. West, Gerrit Solleveld noemde het net chaspatatgio. Ja, het lijkt er wel een beetje op. Vooral ook omdat Hogeland uh, uiteindelijk uh, de benen even stil hield. En Damiano Koenego weer liet bijkomen. Want hij snapte ook wel dat hij het in zijn eentje niet zou redden tot bij die kopgroep van 18 man. Maar de voorsprong uh, is, of de achterstand, is inmiddels uh, weer flink opgelopen. Inmiddels alweer boven de 2 minuten. 2 minuten en 12 seconden voor Johnny Hoogeland en Damiano Koenego. En ik kan me zo voorstellen dat Koenego ook niet met al te veel plezier overneemt. Maar die zal ook wel denken, ja vriend, uh, Nederlandse kon. Je hebt me net gewoon gelost en probeerde alleen naar die kopgroep toe te rijden. En nu moet ik je zeker helpen om erbij te komen. Ik dacht het niet. Dus uh, het gaat allemaal niet echt geweldig. Ze zitten nu op 2 minuten en 11 seconden van die 18 man. Het peloton rijdt op 4,34. En dat betekent, Sebas, dat ze een beetje zwemmen in dat niemandsland tussen de kopgroep en het peloton. Het is inderdaad steeds meer een chasse patat aan het worden... met nu die kleine Koenigo aan de leiding. En daarachter het rood-wit-blauw van Johnny. Wij rijden naast Aard Vierhouten, maar die zit gewoon even lekker te bellen. Dat mag helemaal niet, Aard. Handjes aan het sturen. Ja, hij belt niet, handsfree. Free. Ik heb ook geen idee met wie die nou, zit te bellen. Hij zit nu een beetje te lachen. Maar nee, nee, ik wil hem dol, graag een paar vragen stellen. Ah... Hé, hé, hij is uitgebeld. Kijk, het raampje gaat gelijk naar beneden. Uh, was dit uh, een woede daar Daan van aan de telefoon uit of niet? Nee, helemaal niet. Oh. was je collega van de ach, televisie. Ach, kijk. En, um, nee. Maar het ja, is een beetje zoals Patat, hè? Nou ja, het lijkt erop, hè. En, uh, had zo graag mee willen zitten en mis dan in de eerste, in de eerste uur een paar keer net de goede groep. En dan heb je wel goede benen, maar als je, dan zit je elke keer fout mee te springen. En dan is het uh, volhouden door, de, door, uh, door in het peloton te hopen dat er andere ploegen gaan rijden. Nou, lampen hebben gereden. Kreeg het gat ook niet dicht. Ja, uiteindelijk zit er toch gewoon 18 man voorop. En daar heeft hij echt zo de balen van. En dan de laatste anderhalve klim is een beetje weggereden. Hopen dat je het kan overbruggen, tijdverschil. Maken. Ja, hij zat net heel dichtbij, hè. Het was zeg maar een seconde of 40, 45 net op die vorige klim. Ja, we ook, hebben uh, ook gezegd van uh, geef alles maar dat je tussen die auto's komt dat je die aansluiting pakt naar beneden toe. Maar zo'n groep van 18 gaat natuurlijk zoveel sneller eh, dan in je eentje. Dus nu even wachten op CUNAGO nou en de reizen samen. Maar als dat niet lang, eh, het nog lang zo duurt, dan, eh, dan moet hij alles maar eh, bewaren voor de volgende dag. Ja, want het is ook meer dan twee minuten inmiddels. Daarom. En, uh, zo even overleggen wat die... 2.05 uh, zien we het nu op het uh, bord staan. Ja. Uh, nog één ding. Op een gegeven moment kwam het peloton heel dichtbij. Onder aanvoering ook van, van jullie ploeg van Van Ja, dan springen er heel veel renners naar. Toen nog het groepje van 4 toe. En dan zat niemand mee. Heb je nee. toen het stuur in twee geslagen? Ja, dat is natuurlijk altijd het, uh, het risico. Als je het gat dicht rijdt, probeer dicht te rijden. Dan moet je dat wel met 7 man doen. En er moet er altijd één in stelling zitten om, uh, om mee te springen op dat moment. En, ja, dat ja. is iets... Uh, wat niet goed afgelopen is in het eerste uur. En dan, dan zit je dus hiermee, dan ben je hiermee bezig. Gisteren en vandaag zijn niet jullie dagen. Nee, maar ja, we hebben al zoveel mooie dagen gehad. Uh, dan krijg je dit soort dagen ook tussendoor. Dus uh, ik ben blij Johnny weer te zien in zijn rode blauwe trui. En dat we een goed gevoel voor de komende week nog. Ja, Oké, okay, dat was uh, Aard Vierhouten. Dank je Aard Vierhouten. Ploegleider dus van Johnny Hogeland. die uh, samen met Damiano Koenigo nog steeds uh, probeert om bij de kopgroep te komen. Maar het verschil is dus meer dan twee minuten, dus uh, halen we de terre maar weer uit de kast. Het lijkt toch wel heel erg op een chasse patat. Radio Tour de France, c'est incontournable. in discoteca con lo sguardo da serpente Io mi sono avvicinato lei già non capiva niente M'ho guardata ma guardato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 Ho dato un'aranciata, lei si è fatta una risata, a mio whisky si è aggrappata, i cinque litri si scolate, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardatolo, guardatelo, l'ho bloccata, carezzata sul visino su rifata, ma sembrava una patata, l'ho chiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi che idea. Pare de Pino Danjo, de grote zomer uit 1981. Zou ploegleider uit Vierhout al aan Johnny de opdracht hebben gegeven... de benen stil te houden, Sebastien Gio. Kun je dat nou, zien? Ik denk het nog niet helemaal, Dionne. 2'27 betekent dat ze nog een beetje die achterstand... Ja, dat dat gelijk blijft. Uh, ja, en Koenigo zal ook wel denken bij die plaat Balla, Dan Zal ik wel denken van nou, ik ga niet meer echt volder achteraan... En we laten ons zo meteen terugzakken in het peloton. Nog steeds zo precies halverwege het peloton en de kopgroep. Ja, en dan rij je daar met z'n tweeën. En dan kijk je die lange wegen af, die glooiende wegen. Weet je dat straks op 30 kilometer de echte finale gaat beginnen. Want dan krijgen we drie coaches achter elkaar. Drie coaches van de vierde categorie. Met de laatste top op 10 kilometer van de finish. En dan is het afdalen in de richting van Lyon. In de richting van het stadion van Olympique Lyon. Het stadion. Guerlain, want daar zitten we hier met z'n allen te wachten op de aankomst van de renners. Maar die twee, ja Sebas, jij zit erachter. Het is echt helemaal niks meer, hè?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 toch net iets aletter moeten zijn. Net niet alert genoeg. En nu gaat vierauto ook naar uh, Johnny Hogeland toe. Hij uh, trapt eens even op de gashendel... en uh, zet de auto naast Hogeland. die uh, de handen op de remgreep heeft. Tenminste, zijn linkerhand op de remgreep. Want met uh, zijn rechterhand neemt hij uh, nog eens een ferme slok... uit uh, zijn drinkbus... en uh, zit in het wiel van die kleine Koenego even de hoofden naar elkaar toe. Er wordt even een kleine blik op elkaar, uh, naar elkaar toegeworpen... en nu... Nu rijdt Vierhouten daarnaast. We zien het remlicht. De, uh, het raam gaat naar beneden. Hij krijgt een uh, verse bidon van de Peremon van Vakantelij DCM. Art Bierens, die naast de uh, Art Vierhouten zat. Maar ik denk dat er nu ook wel inderdaad gezegd gaat worden van Sonny Spaar de benen maar. Probeer het morgen maar opnieuw om eventueel mee te gaan in een lange ontsnapping. Die er ongetwijfeld zal zijn naar de mol van Nou, Johnny zet wel nog een keer aan. Maar de achterstand op die kopgroep wordt alleen maar groter en groter. Dit is uh, klaar. Jeffrey Bruma, nog even een voetbalbericht, heeft dan toch zijn handtekening gezet... onder een contract voor vier seizoenen bij PSV. De transfer van Bruma was vertraagd nadat bij de medische keuring... een hartprobleem aan het licht was gekomen. Cardiologen in Nederland en Engeland hebben naar zijn hart gekeken. Ze kwamen tot de conclusie dat Bruma geschikt is voor de beoefening van topsport. Bruma naar PSV, de renners in de Tour op weg naar Lyon. Nog 40 kilometer te gaan, zouden de 18 het onderling moeten gaan uitvechten. We gaan het horen in het volgende uur van Radio Top.